3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2223 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni. Er zijn er bijna 400 meer dan gisteren. Ook het aantal ziekenhuisopnames loopt op. Er liggen nu 27 besmette mensen in het ziekenhuis. Er zijn twee sterfgevallen gemeld.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 De honderden dode olifanten in Botswana zijn waarschijnlijk gestorven als gevolg van een bacterie. De dode olifanten werden in de afgelopen maanden allemaal gevonden bij natuurlijke waterbronnen. De doodsoorzaak bleef onduidelijk. Stropers werden uitgesloten omdat de slachtanden van de dieren nog intact waren. De autoriteiten in Botswana denken dat ze slachtoffer werden van een soort blauwalgbacterie. Al zegt een dierenarts dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. Tot nu toe zijn er 330 dode olifanten gevonden.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 De lessons in love. <laughs> Je de single van uh, Level 40. Die doen we zo aan het begin van uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Het zonnetje schijnt lekker en wij zitten lekker binnen in de studio Tolweg Tina. En uh, radio te maken. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen uh, vanmiddag? Nou, laten we even beginnen met Le Mans. Le Mans, ja. Le hoe, is, hoe is het daarmee? Het is uh, <laughs> om half 3 uh, van start gegaan. En uh, in de lp 2 klasse hebben we natuurlijk uh, de Jumbo-auto uh, met gefaneerd. Uh, uh, en uh, Nicky, Nicky de Vries en weer was de derde ook alweer dan moet ik even spieken uh, Gino van der de Garde, de Garde. Ja. Ja, klopt. Nou, die, gingen, die stonden keurig op een derde startgrid in hun, in, hun, uh, in hun categorie en zelfs even korte tijd op een uh, tweede plaats uh, die moesten ze later weer, wel weer afstaan maar zojuist hebben ze een pitstop moeten maken en uh, dus uh, ze zijn uit de uh, ja, uit, uit de top drie uh, ruim weg en teruggevallen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 Profonde, son éclat ne peut-être pas sombrir, Ah, il toujours pareil Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit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 Toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit, pareil ça toujours pareil Bijna kwaad, depuis octobre, les en beurs soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de verre en moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine, les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence, brillants surtout retrouvent par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moi j'ai fronté, moi flot flotta. Op Duintjesveld wordt lekker gevoetbald en Joffaris is daar vanmiddag bij aanwezig. Zou uiteindelijk na het volgende plaatje gaan we weer bellen met Joffaris. De wedstrijd van vandaag is best voor tegen Edo. Echte straight derby, zoals dat zo mooi heet. 1-0 de tussenstand en hoe het verder verloopt. Hoor je naar deze van Lee Collins en Pink. we got what we want. van alweer heel veel jaren geleden. Deze dus van Lincoln en Fink. Een lekker deuntje zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. Nogmaals een hele goede middag. We zitten midden in de voetbalwedstrijd van vandaag. We hebben het over SV Sanford tegen Edo. En gelukkig is ook uh, dit jaar Joop van Nes er weer bij. Goedemiddag nogmaals Joop. Ja, dankjewel Rob. Ook goede middag uiteraard. Ook luisteraars. Ja, het, uh, op uh, Duintjesel is dus het nog steeds 1-0 voor Zandvoort. Een, een beetje gelukkig doelpunt voor Sanford. Koud van de keeper, laat ik het zo zeggen. Een gigantische fout van de keeper. Hij probeert die bal weg te werken, schiet die bal huishoog en die komt terug en hij kan hem niet pakken. En die valt voor de voeten van Salim Fetoet en die weet ze wel weg mee. Dan gaat Zandvoort. Oh, Daarne Kers van zo. Ja, de grote kans, maar de keeper kan hem nog de de achterlijn werken. Dus Corner voor Zandvoort. Eindelijk weer een kans voor Zandvoort. Um, Edo heeft nog ook niet veel gehad, wordt eigenlijk ook niet. Het dus spel is voornamelijk op het middenveld en uh, daar probeert men elkaar dan te verschalken zoals dat heet. Kijken wie die gaat nemen. Nee. Nice, Elka okay, gaat dat doen. Vanaf de rechterkant, er wordt dus een uitzwinger zoals dat heet en die gaat daar. Kom, Michielsen. Michielsen geeft de bal voor, Kom op het hoofd van een, een... Edo speler en die gaat over de zijlijn, Stamford mag gooien. En noodbaan Vettoet gaat dat doen. Aan de linkerkant van het Stanfordse zelf vlak bij de cornervlak, gaat die bal komen. Naar zijn broer, Salim. Terug naar uh, Vetoet. En die vliegt dan tegen twee man de bal, heel logisch. Dat moet je ook niet doen. Deze, tegen twee man pingelen. Dan moet je gewoon die bal gaan spelen. Uh, waar Stanfoet is weer in balde zit door Castien. Castien speelt de bal heel rustig naar achteren toe. En daar staat uh, even kijk. Uh,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 Zerweg. En dit zijn ze aan de scheidsrechter. scheidsrechter die heet uh, Mol, Martijn Mol. Het uh, makkelijkste is eerste helft voor hem. Er is weinig gebeurd eigenlijk. Soms gaat het in ieder geval met een en uh, En laten we hopen erop dat het in de tweede helft uh, nog wat bij komt Want uh, ik vind. Veert... Eigenlijk, zoals ik, net als zei, een saaie wedstrijd. Oké, okay, maar zo kunnen we mooi aan een kopje thee gaan beginnen in de pauze, toch? 1-0 voor? Absoluut, ja. ja oh, Oké, okay. ja. okay, we spreken hier zo meteen weer, Jan, voor de tweede helft van deze voetbalderby. SV Sonvoort tegen Edo. We gaan de rust in met 1 tegen 0. Ook in de jaren 80 had je heel veel van die uh, Nederlandse bands uh, die, uh, die succesvol waren met, uh, met singles. Waaronder deze Spargo en You and Me. Een andere band die uh, uiteraard heel veel succes uh, had was uh, Duma. Met uh, de salvoice inbreng uh, van de drummer uh, René van Colum. En we hadden ook nog een andere groep. Ook nog een uh, groep met een uh, salvoice inbreng. En dat is The Shorts. Zegt dat uh, jou nog wat? Of niet? Tell me your plans. Nee, de, nee dat zijn de shirts.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 Eh, dat zijn waarschuwingen die eh, in principe ook kunnen leiden... als eh, dat niet opgevolgd wordt tot sancties. Uh, eh, dus dat hebben we de afgelopen week wel uh, geïntensiveerd. Oké, okay, dus het wordt nog een, een, een, een spannende tijd. Uh... Ja, kijk, eh, eh, wat ik gewoon zie is dat eh, alle ondernemers hun stinkende best doen. Ja. Eh, echt gewoon... Uh, en je, je zal maar ondernemer zijn in deze tijd en je zal het maar...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 ...voor het Noord, geheel Noord- en Zuid-Holland te code uh, dusdanig is afgekondigd. Uh, dat daardoor ook um, ja, het, het, het, het, nou, het, de, de staart van dit seizoen... ...wat voor heel veel uh, pensioenhouders en heel veel hoteleigenaren... Uh, ...nog een mooie tijd dreigt te worden... ...dat daar mm -hmm. toch weer een kink in de kabel komt. En dat is ook al gewoon een economische klap die we met elkaar doormaken. Ja, nou, ik, we kunnen hopen uh, dat we nog een paar mensen uit uh, eigen land kunnen verleiden... ...om uh, een weekendje zandvoort te boeken.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 Nou, dat is even dat is, waarvan akte. Morgen komen we de, bij het Zandvoort op zondag komen we daar nog uitgebreid op terug... wat het voor de ho hoteliers uh, uh, en de horeca uh, betekent... dat die code uh, rood is afgegeven uh, voor uh, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uh, maar, uh, oh ja, dat wil ik even zeggen. Weet je hoe lang de burgemeester in dienst is uh, uh, in uh, Zandvoort? Actief. Een uh, gokje. één jaar. Briljant. Kijk, kijk, op, kijk, Bijna op de dus, dag juist. David, mocht u uh, luisteren? Ja. Dat Klinkt was... ook een beetje raar. David, mocht u luisteren? Maar... Ja, ja, ja. Meneer Bollenburg, de burgemeester, mocht u luisteren? Gefeliciteerd. Ja, ik vind het knap. Hij ja. heeft gelijk een druk jaar achter de kiezer gehad. Maar uh, goed. Nee, uh, één jaar lang uh, burgemeester van Zandvoort. Dus, oh.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 We'll be right We begon het eigenlijk allemaal met uh, deze single en de live versie van Het is een Nacht, Leven is echt. Tezamen uh, met uh, zijn band van destijds Vagant. Ja, je hebt ze inmiddels uh, op een rijtje een heel A4'tje, <laughs> A4'tje, A4'tje voor je met uh, de coronamaatregelen hier in de regio Albertjan. Uh, de veiligheidsregio Kennemerland heeft nieuwe maatregelen genomen tegen corona. De regio Kenemland is een van de zes regio's waarbij de besmettingen erg toenemen. Daarom komen er nieuwe maatregelen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 En in Kennen en land van uh, afgelopen week met name de besmettingen op scholen, bij zorginstellingen en sportverenigingen op. En daarom zijn er nieuwe maatregelen nodig. Ik kan me voorstellen dat, dat er erg veel regeltjes zijn. Klopt, ze zijn na te lezen op onze app. robert Jan Anders, uh, de website zfmzandvoort.nl. Ja.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 Cool and moving yeah, boys. boys To yeah. the edge of got a cause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 Oh. Uh -huh. Zo hoor je maar weer, uh, Jan, dat ik ook een uh, beetje rekening hou met jou. Uh, welke plaat ik uh, voordat ik jou ga, uh, ga bellen in de uitzending uh, draai. Hè? Dat, uh, ja, daar heb ik over nagedacht, hoor, bij deze. <lacht> was je goed of niet? Ja, dat ben ik weer kwijt. Nee, toch? Dat dacht ik. Nou, we zijn met de tweede helft van de, de wedstrijd van vandaag bezig. S.T. Sanford tegen Edo. Hoe zijn ze uit de kleedkamer gekomen? Ja, um, um, Edo um, was de eerste... Ja, we moeten kijken we het... We spelen in 57 minuten. De eerste 10 minuten van die tweede helft... behoorlijk aanwezig. Druk, veel druk op de bal. Veel druk op het Sanfordse doel. Maar het verkeer, voor Daan Kerkman... die heel zijn doel netjes gewoon... en Sanford is nu een beetje uitgekomen. Uit zijn berg, de kant. Berg. Dan gaat de rust beginnen. Het geeft een mooie steekbaas. En weg. Orbán een vet doet. Weg Oh, alles. Iedereen mist hem. Op het zonde...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 manen nee nu ja, Edo. edo die uh, dat uh, dat uh, gaat met uh, het is bezig met met, met de moed ervan op eigenlijk want er staat natuurlijk steeds één achter. en die hebben, gewoon, die hebben gewoon het gevoel dat ze het allemaal kunnen pakken maar <tie> nou, het is het slimme spelen het spelletje zonder daarentegen ja die die laat ze maar komen tot in middenlijn en dan probeert men die bal te veroveren en, dus nu weer uh, edo in de aanval uh, even kijken, 17. Dat is uh... Maarten van geeft die bal voor. En die gaat over alles iedereen heen. Nee, niet over de achterlijn. Tranfert kan hem nu wegwerken. Ja. Kast de De Vries, uh, op de linkerkant. En die bal laat hij over de uh, uh, zijlijnen rollen. Dus een ingooi voor Edo. Edo, dat is uh, niet weer uh, van Rijkenvorstel. Wat voor het doel? Geeft die bal breed. Ligt hem neer voor de linksbuiten. Ik kan niet zien welk nummer die heeft. En daar wordt daar neergelegd. Vrij schop voor Edo. Veroorzaakt door ik denk Dani uh, Kirchhoff. En dat is dan uh, ja een meter of twee, drie buiten het schapschopgebied. En dan ter hoogte van de, de vijf meter lijn. Die, die hoek moet je even kijken. Dus het is er vrij dichtbij. Uh, iemand met een uh, mooie rechter... Je kan hem heel, heel veel gevaar brengen. Gaat die bal komen? Oeh Daan Kerkman, netjes. Oh. Zoals ik al zei, iemand met een goede rechterbeen. Nou, dit verschilde heel weinig. Maar Daan kon er gelukkig over zijn doel heen eh, werken. Eh, met, met gevolgen corner natuurlijk voor Edo. Die gaan we nog heel even meenemen Rob. Want eh, een man in macht, behalve de keeper van eh, Edo, staat in het landstofgebied van Zandvoort. Of de in ieder geval vlakbij. Dan gaat die bal, komt die bal. De kerkman, moet moeten stompen. En die wordt hij tegengehouden verdoor. Dus ik denk, uh, even kijken. Dani die, die op. Die stopt die bal op de lijn. En uh, nu kan hij van toe, die kan weg. Die heeft nog twee man voor zich. Hij is heel snel. Hij gaat er voorbij. <lacht> en nu speelt hij de bal te ver voor zich uit. En kan de keeper hem wegwerken. Goed, dat was een uh, redelijke kans dat stond spelen in de 60 zestigste minuut.